Het weer eerst nog hier en daar mist, daarna wolkenvelden afgewisseld met zon... en een kleine kans op een bui. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A8 richting Amsterdam. Tussen West-Zaan en Knopend Koenplein 4 kilometer. A9 richting Almstelveen. Daar staat 6 kilometer. Tussen Beverwijk Oost en Knopend Raasdorp. Op de ring Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag. Tussen Duivendrecht en Oud-Zuid vijf kilometer. Bij Oud-Zuid ligt een lading isolatiemateriaal op de weg. Daardoor is er één reis ook afgesloten. A12 Den Haag naar Utrecht. Tussen Knoopend rijn en Knoopend Lunetten. Vier kilometer dan een ongeluk. Bij Knoopend Lunetten is de rechterreis ook dicht... A13 richting Rotterdam, tussen Kroop en Prins Klausplein en Alfred Berk en 8. Dat komt door een ongeluk. Er is één reis ook dicht op de A15 in de richting Europoort. Tussen Kroop Ridderkerk en rotterdam scharloos 5. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Krooswijk 9 kilometer. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Kroop en Alfred den Dolder 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Me love her oh, wishing well to kiss and tell her oh, wishing well Baby, we'll be, be old. Well, oh, baby, we'll be, be old. things, of the stories that we couldn't told.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 Keep het ritme van zandvoort ook op tv <middels> Die Text TV op kanaal 45. GFM. Als zij komt overen, kwam alles voor een kaar. Als zij komt overen, was niemand te zaak. Als zij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 Noch ein Schluck von Gin Tonic, guck in diesen Himmel wie aus Hollywood, gold knallt in das blau, vergoldet deine Stadt und wie Als den sehen we op ons Feuerwerk. We reißen ons van de Fäden ab. Lass dich schlafen, komm, wir heben ab. Jong en ignorant, auf dem Dach. Teilen die Welt auf en bauen een Palast aus. Plänen und träumen, jeden Tag neu. Bisschen Geld gegen Probleme. Wir nehmen, was wir wollen, wollen meer sein. Meer sein als nur een Moment, yeah. Kommen nicht met großen Namen die du kennst We trinken auf Verlierer lassen Pappbecher vergolden feiern hart fallen weich auf die lila Wolken wir blijven wach bis die Wolken wieder lila sind wir blijven wach bis die Wolken wieder lila sind bis die Wolken wieder lila sind wir blijven wach bis die Wolken wieder lila sind guck da oben steht ein neuer Stern yeah. kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk Sie reißen und von allen Fäden ab. Yeah. Lass dich schlafen, komm dir eben ab. I gotta tell you. Yeah.